Katrien Straatman met het NOS-journaal. De autoriteiten in het door India bestuurde deel van Kashmir hebben het telefoonverkeer gedeeltelijk hersteld. Ook gaan winkels, markten en overheidsgebouwen weer open. Eerder deze maand trok de Indiaanse premier Modi de speciale status van Kashmir in. om zo meer grip te krijgen op de overwegend islamitische deelstaat. Modi zei zo terrorisme en separatisme te willen uitbannen. Het gebied werd afgegrendeld door duizenden militairen. Telefoon, internet en televisieverbindingen werden verbroken en het openbaar vervoer stilgelegd. Ook scholen werden gesloten, maar die gaan waarschijnlijk maandag ook weer open. Het cold case team van de Amsterdamse politie gaat naar het DNA-bewijs kijken in de Deventer moordzaak. Het gebeurt op verzoek van advocaat-generaal Aben, schrijft de Stentor. Boekhouder Ernest Lauwers werd veroordeeld voor de moord op Weduwe-Wittenberg in 1999. en zat twaalf jaar in de cel, maar zijn advocaat Gert-Jan Knoops vroeg in 2013 om nieuw onderzoek.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 Bij een hotelbrand in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn acht mensen omgekomen. Er raakten tien gewond. De brand in het budgethotel ontstond midden in de nacht door nog onbekende oorzaak. Er verbleven op dat moment meer dan honderd gasten. Na een paar uur was de brand in het hotel in Odessa geblust. Het weer. Op veel plaatsen is het nog bewolkt en regenachtig. Maar vanmiddag klaart het een beetje op en vallen er nog losse buien. Koud is het niet met een graad of 22. Morgen iets koeler en ook dan valt er geregeld een bui. Maar vanuit het westen komt later de zon er ook wat vaker bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 En we zijn weer uh, terug. Uh, we hadden ja. net uh, een ander muziekje. Dit was Hank de Knife en de Jets met Guitar King. Uh, Leuk. Bij ons is uh, Maaike Koper. Zij o, is de o, o, o. fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En, uh, Zeker. Goede welkom. <laughs> Dag, eh, Wij gaan uh, het hebben over de verdwenen uh, fietsenrekken en de fietsenstallingen en die nog steeds uh, verdwijnen. Ja, Want meer. Uh, ja, dat is een doorn in het oog van jullie. Maar zeker van vele zandvoorters die ja. daar uh, mee te maken hebben. Wij willen iedereen op de fiets hebben. Ja. En niet met de auto. Omdat dat veel beter is. Maar dan moet je je fiets wel ergens kunnen neerzetten natuurlijk. Ja. Zonder dat andere mensen er last van hebben. Jouw uh, echtgenoot zit nu in een uh, scootmobiel. En uh, die moet dus ook overal langs. Waar dan fietsen staan waar ze niet horen te staan. Ja nou voor iedereen. En met kinderwagens en wat dan ook. Nou, ja. Je vat hem eigenlijk mijn, uh, mijn pleidooi heel goed samen iedereen Dank je wel. Ja ik ben eigenlijk van de winter al begonnen. Hè? Want er zijn hele mooie plannen voor het opnieuw inrichten van het Raadhuisplein en de, en de boulevard. Mm -hmm. Maar dat is nog toekomstgericht. En ja. dan, zal het, dan vraag ik ook telkens bij als wij in de gemeenteraad die plannen bespreken aandacht voor fietsparkeren. Want we hebben het wel heel vaak over waar laten we de auto kwijt. Maar het is misschien nog veel belangrijker waar laten we de fiets kwijt. Nou, in het dorp zijn er best een aantal dingen goed geregeld. Met de, de OV-pas kun je je fiets onder het gebouw kwijt. Naast Albert Heijn is, is er iets gemaakt. Maar dat is bij lange na is niet genoeg. genoeg. En als er ook nog eens dan op het raadhuisplein fietsen, uh, stallingen weggaan. En dat was mijn uh, bezwaar ook van de winter. Dus ik heb in februari al uh, de, de, de diverse wethouders daarop bevraagd. Wat gaan jullie nu doen om te zorgen dat het dit toeristenseizoen allemaal ook voor elkaar is. Ja. Want er komen steeds meer mensen op de fiets. Hè. Met de e-bike is er nog. ja, ja is, En zijn de het afstands, die dus huren allemaal geworden. fietsen ja. allemaal ja. in. Wat is de reden überhaupt dat die dingen weggehaald zijn? Nou, ja. kijk, op Raadhuisplein is het natuurlijk verbouwd. Hè. We, uh, we hadden natuurlijk ja. uh, de, uh, een heel waar. veel ruimte voor fietsen, waar nu ja. uh, uh, Café Noble Tree zit. Ja. Dus dat is weg. En ook tijdens die verbouwing, dat is, dat is op zich. Maar tijdelijk had daar wel iets geregeld kunnen worden. Nou, vervolgens is, er, is het kruidvat verplaatst. Ja, dus de, de plekken die gebruikt werden voor... Uh, en, en er, er is een nieuwe op de gekomen. De plekken die de, daar gebruikt werden, ja, die, die, uh, die zijn ook weggegaan. En voor alles wat weggaat, is niets nee, nieuws niks terug. teruggekomen. Nee. Maar wat krijg je dan? Mensen zetten hun fiets op de fiets... Op de, de poot. Ja. En waar één fiets staat, volgt de rest. Hè? Ja. Want op zich willen mensen heel graag dat het gefaciliteerd wordt, georganiseerd. Ja. En dan gaan ze die fietsen daar netjes zetten. Ja. Maar als je bijvoorbeeld op woensdag, marktdag kijkt oh. en, en je, je wil met je, met, met je kinderwagen of je zit in een rolstoel en je ja. wil de markt op, dan is dat bijna onmogelijk door alle fietsen die er staan. Ja, en dan Klopt. is er nu nog ruimte omdat het zomer is en er iets minder kramen staan. Hè? Maar als straks weer de volle Bepakking aan ja. kramen komt, ja. dan is het klaar. En die toegankelijkheid, dat is me echt een doorn in het oog. Ja. Want ik vind dat we daar met elkaar goed aandacht aan moeten besteden. Ja. Wie haalt ze weg eigenlijk dan, Mike? Nou ja, kijk, als daar een, als daar een, een iets... winkelpui geopend wordt... dan is het logisch dat, dat je daar de, de fietsenrekken weghaalt. Maar vervolgens zou het, zou het zo moeten zijn... dat daar onmiddellijk, al is het maar tijdelijk... want dat zijn, ik bedoel, dat is de moeite niet en de kosten niet. En wat is nu het antwoord wat ik gekregen heb... ...in augustus pas. Want ik heb die vraag al in februari en maart gesteld. Ja. En uiteindelijk heb ik in de commissie van juni nog een keer gezegd... ...het seizoen staat nu voor de deur. En niet alleen in het dorp, maar ook op de boulevard... ...zijn er van die inhammen waar standingen staan... ...of vakken getekend zijn... En er zijn stukken waar dat niet is. Nou, waar dat niet is, is het gewoon een zootje. Ja. Want mensen zetten hun fiets neer, ze willen hem graag kwijt. En je kunt daar niet meer lopen. En dat betekent dat het niet veilig en niet toegankelijk is voor voetgangers, rolstoelen en scootmobiel. Dus ik heb in juni weer een vraag gesteld. En toen kreeg ik 2 augustus het antwoord. Ja, dat gaan we. Het antwoord komt er in het kort op neer. Wij nemen dat in de toekomst mee met onze nieuwe inrichtingsplannen. Nou, daar ben ik natuurlijk ja. ongelooflijk ontevreden over. Ja. Hè, ik bedoel, ik heb, op... nee, ik heb daar dus weer uh, een schriftelijke vraag over gesteld en gezegd, nou dit is niet de vraag die ik gesteld heb, ik heb het graag willen regelen voor het seizoen, daar ben ik op tijd mee begonnen, dus mm -hmm. één, waarom heb ik niet op tijd daar antwoord op gekregen en twee, waarom is er niet tijdelijk iets geregeld? Nou, je kunt rekken. neerzetten. Ze die die Zij zijn gewoon rekken. Ze ja, ja. kun je zo te plekken overal ja, neerzetten. No gaan. problem. Ja. Maar er zijn hele simpele maatregelen te nemen. Je kunt met een, met een kwast verf een hoop doen. De, de, de, de veiligheid van de Zuidboulevard waarop gefietst wordt op het trottoir. Mm -hmm. Waardoor je als je daar rijdt in je rolstoel of wat dan ook. Is echt een onveilige situatie. Maar buitenlanders weten niet altijd hoe de situatie is. Dus maak het helder. Taken. We hebben hier van ja, de, fiets, de ja. street art winkel in, in, in Zaltver. Tekenen grote borten op, op de straat en klaar ben je. Ja, ja. Hoe vaak Hoe ik niet aangeklamd is dat. word. En dat mensen zeggen van, zou dit niet een idee zijn? En dan moet ik telkens uitleggen. Ja, ik heb dat allemaal braaf al doorgegeven. Maar dat is een half jaar geleden. En het seizoen zit er nu op. Het tenminste. is geen prioriteit denk ik. Als het, <laughs> het is geen prioriteit denk ik. Nou ik vind het ongelooflijk jammer. Ja. Dat er we wel gekeken wordt naar lange termijn ja. eh, oplossingen. Maar dat er niet even flexibel gereageerd kan worden. Ja. En ik vind dat dat dus echt niet. Dat past niet in de pop-up uh, mentaliteit. Nee, die wij hier in Zandvoort uh, ja. moeten nou. hebben. Dus dat, uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik nog niet klaar mee. Nee. Nou. Heldere taal. Ja, nee, maar, nee, maar nu. Want in de Haltestraat ook, daar waren ja, ook bij, een paar bij plekken Saar, waar je. Ja, bij, bij, bij Saras, hè? Ja, bij die Saras. Die heeft dus nu een, een, een klein terrasje. Ja. Ja. En, die, en, die, en die vijf dingen, ja. er waren er vijf of zes, net om daar winkeltjes in te ja. gaan, Weg. Ja. Je kan, het moet het tegen een reclamebord aanzetten. Nou, daar kan je prima, ook niet door. Het is natuurlijk prima als daar iets geregeld wordt. Maar vervolgens moet je het op een andere plek Juist. weer organiseren. Juist. En het hoeft helemaal niet... In het antwoord stond... Ja, de, het soort fietsen uh, is veranderd. Hè. Mensen fietsen met een bakfiets... en een bak e-bike e oh. en whatever. Dus je kunt niet altijd volstaan met rekken. Dat is op zich prima. Uh, dat snap ik allemaal. Maar zet dan gewoon van die... Uh, uh, hoe noem je beugels. beugels. Beugels. Ja. Je, ja, uh, kun je ze wat je ziet... En je ziet het aan de boulevard. Al ja. is er een, een heel groot festival. Ja. Op het moment dat je het organiseert. Met een paar strepen op de weg en een paar rekken. Dan gaan mensen de eerste fiets of de eerste scooter. Staat daar. En de rest, rest volgen. Ja. Ja. Zo simpel is ja, ja, het. Is het. Ja. Ja. Ja. Dus ik hoop van harte dat, uh, dat het college dit, uh, dit oppakt. Want ja. ik heb nu begrepen dat de boulevard. Uh, op knapbeurt op de boulevard uitgesteld mm -hmm. wordt. En dat zou betekenen dat we, um, dat we voorlopig dit houden. En je zag in het voorjaar hoe... Het kan zijn bij een mooie voorjaarsdag hoe druk het kan zijn. En dat kan natuurlijk ook met een mooie najaarsdag ja, want ook gebeuren. Zijn eigenlijk de strandpachthouders, zorgen die zelf voor fietsenrekken? Of doet de gemeente dat ook? Volgens mij is dat, uh, is dat is, openbare, ruimte. Dus openbare uh, ruimte. Het is openbare ruimte. Want het is bovenaan. Ja. En het is niet de bedoeling, en ik denk ook dat het niet veilig is om die hele afgang met fietsen maar te parkeren. Nee, nee, maar er staan wel fietsen. Je moet er altijd rekening mee houden. Er staan fietsen. Nou, ja, mensen, er hangen sommige bordjes ja. van uh, geen ja. verboden voor fietsen te parkeren. Ja, maar als het heel druk is. En dan weet je ze... wat het ook is: die, die hekken of die rekken. Ja. Die, die aan de zijkant, die zijn niet geschikt om daar je fiets aan vast te nee, maken. Want nee. als iedereen zijn fiets eraan vastmaakt, dan komt er zoveel druk op te staan. Dan sloop je ze. Ja. Nou ja, en nog belangrijker is, stel dat er een ambulance naar beneden moet. Of wat dan ook. Hè? Ja. Als daar hulpverleners ja. naar beneden moet, je moet natuurlijk altijd... We hebben een aantal ja. afgangen die, die echt, daar echt goed geschikt voor zijn. Ja. Maar elke afgang moet wel uh, verganggelijks blijven. Vrijdelijk. Vrijdelijk. Om te zorgen dat als er iets uh, uh, ja. nodig ja, is. Ja, klopt. Ja. En, en er is bij de plannen altijd ontzettend veel aandacht voor autoparkeren. En dat ja. begrijp ik. Hè. Mm -hmm. Ik hoop ook van harte dat we straks de elektrische auto allemaal prima kwijt kunnen. Maar fietsparkeren, dat is wel een ondergeschoven ja. kindje hoor, hier in het dorp. Maar en ja, nu, de... nu in opgang naar de Formule 1 en iedereen dus op de fiets moet, zeg maar, zou dat toch wel een... Uh... Maar ik denk dat... Ik, ik heb de cijfers niet paraat, maar we hebben 5 miljoen dagbezoekers uh, in Zandvoort uh, op jaarbasis. Daar zit een ongelooflijk groot gedeelte komt met de fiets klopt, uit de ja. regio. Klopt, klopt. Zeker met en de e ze ook. Hier ook uh, en dan ja. wil je en dat heb ik ook bij de plannen van de boulevard aangegeven... dan wil je toch ook dat er in, als je kijkt naar die parkeerveld die er achter de Brede staat, is... dan moet daar ook een goede standing zijn voor fietsparkeren. Maar ook bijvoorbeeld met oplaadmogelijkheid. Ja. Want dat willen mensen met een e-bike. Die willen natuurlijk graag ergens ja. kwijt. Ja, die willen en als heel je... heen en heel terug. Heel terug. En als ja. je het organiseert... dan gaan ze daar gebruik van maken. Daar ja. ben ik echt heilig van overtuigd. Ja. Ja. Dus dat is mijn pleidooi. Ja, nou ja. Ik vind het een heel goed... Uh valt nog wel wat Streven, te behalen dus wat te doen, daarin ja, denk, denk ik ook ja, ja, ja. en ik hoop dat van raad... harte op korte termijn het Raadhuisplein toch toch aangepakt kan worden want het kan want we wel, kunnen zo he? niet de hele winter doorgaan nee, nee. want er is ruimte daar kun je gewoon wel uh, fietsen rekken neerzetten ja. toch ja, dat moet je gewoon Opzij even... Zo, uh, denk ik wel ja. En, uh, Nou ja, je, je moet wel rekening houden natuurlijk met de plekken waar dan dat, de, de ja, karren dat, komen te staan. Ja. He, van, de, van de markt. Uh, maar ik denk dat als we daar met elkaar in goed overleg even naar kijken. Dat, dat, het, het, het, dat zou een win-win situatie voor ja. zowel de ondernemers op de krocht kunnen zijn Tuurlijk, als de ja. marktkramen. Als ja. dat goed georganiseerd ja. is. Want zij willen ja. natuurlijk ook graag dat hun winkels en kramen toegankelijk zijn. He, want dat, dat is toch wat zo. je wil. Want je ja. wil verkopen. Ja. Ja. Dat snap ik heel ja. goed. Ja, er is inderdaad een ruimte. Het begint van de er is ook nog ruimte om wat dingen neer te Jawel, zetten. Jawel, ja. Oh ja, ja. Ik ben of ervan overtuigd dat als je daar ja. goed met elkaar naar kijkt, dan, uh, dan kan daar vast meer, uh, meer geregeld worden. Ja. Ja. Nou, goed. Wanneer wacht jij, verwacht jij daar uh, zeg maar resultaat op nou te ja, krijgen? Was ik ik was ik de vorige langzijden. keer was ik, was ik er heilig van overtuigd dat er voor het seizoen iets gedaan wordt. Maar daar heb ik een aantal keren gevraagd. Dus ik ben heel benieuwd en ik heb mijn vraag nu ook wat dringender gesteld aan het college. En ik verwacht dat ze die... Uh, ligt ik heb dat aan de ambtenaren of ligt dat aan het college die, kan die dat moet aansturen. En ons aanspreekpunt is altijd het college. Dus, okay, uh, ja. dus, dus via de griffie stel je als raadslid nee. uh, vragen aan het college. Want zij zijn belast met de uitvoeren van uh, alle zaken. En het is hun taak om daarbij uh, de mensen aan het werk te zetten die daarvoor uh, aan het werk gezet maar het worden. Maar het antwoord wat jullie gekregen hebben is niet. Het is, is is geen antwoord. Dus en dat is antwoord. Ik heb gevraagd ook om maatregelen. Ja, ja. Als je vraagt waarom zijn ze verdwenen. Ja, ze zijn verdwenen. En maar... wat gaat er in de toekomst gebeuren? Dat antwoord snap ik ook. Ja. Maar het antwoord op en welke praktische maatregelen ga je ondertussen uh, nemen, dat is niet gekomen. Nee. Nog de daad bij het woord. Ja, ja. ja. ja, ja, jammer. ja jammer jammer. Ja. inderdaad. Want uh, wat jij zegt, uh, dat, dat klinkt mij als muziek in de oren, om bijvoorbeeld inderdaad door een straatartiest of door wie dan ook op de boulevard een teken te laten maken met gewoon een ronde, Simpel, uh, rood rond met wit, streep erdoor fiets erbij, dat mensen weten van hier mag je niet fietsen. Als je dat op de grond zet in het begin en het einde en ergens in het midden ja, want als je vanaf Palassa, de, uh, Palace Hotel, Talassa, wil ik zeggen, en Palace, Palassa, <laughs> uh, misschien een nieuwe naam. <laughs> vanaf, leuk. Uh, vanaf uh, Palace Hotel erop komt, heb ja. je daar die ja. trappen en je ja, hebt klopt. dat stukje, ja. dat stukje ja. voetpad. Bij ja. het voetpad staat een bordje voetpad. Ja. En vervolgens begint daar de boulevard. Nou, dat is niet voor iedereen helder dat je dan niet mag fietsen op de boulevard. Ja, klopt. Dus maar je veel zult buitenlanders dat... fietsen dus op de, op de stoepen, hè? Omdat, eh, omdat zij niet weten. Nou ja, dat, ja omdat er het... ook in het buitenland niet... niet altijd van die geweldige fietspaden zijn zoals wij die hebben klopt, natuurlijk. Klopt, nee, hè? Dat klopt. Ja, wij zijn ja. gewend dat het goed georganiseerd is. En dat, ja, is, niet en dat is niet overal zo, zo ja. dus, dus zij doen dat voor hun eigen veiligheid. Ja. En uh, dat is niet veilig voor onze voetgangers. Dus nee, nee. je moet het, wat mij betreft, goed faciliteren. Ja. Ja, dat en soms zie je op de boulevard, want ze fietsen er allemaal. En dan elke keer zie ik dus de mensen dus met fietsen aan de hand lopen. denk ik, oh, hey, er wordt gehandhaafd. Ja. En dat klopt dus ja. ook. Ja. Dan is er, staat er iemand aan het begin van de boulevard... en die zegt uh, afstappen. En, dit is ja. een, dit is en een dat betekent gooien. dat de bezoekers van die dag weten... dat ze daar niet op fietsen. Ja. Juist. Maar ja, de volgende dag gebeurt het nee, niet. Nou, precies, ja. en, zo, en ik begrijp ja. heel goed dat we niet een dorp willen... waar overal 300 borden hangen. Nee. Maar je kunt dat op andere manieren. Kun je dat toch ja, vriendelijker manieren. Ja, dan dan alleen je vast. Het goed. Even over die entree... Van Zandvoort, of tenminste de, boulevard, de middenboulevard is uitgesteld, zei je dat? Ja. Nou nee, ik, ik heb, de, de, de plannen van de boulevard waren in september al de, de, de schop in de grond. En dat is nu uh, iets wat uh, voorbariger gebleken, blijkt uit een uh, raadsinformatiebrief. Dus, uh, en dan moet dat ik duurde. zeggen dat ik net terugkom van twee weken... Uh, uh, ik, heb, ik heb een e mail week gehad ja, de heel afgelopen heel week, dus de laatste. Ik, mij, ja. <laughs> ik dacht, ik laat ik het ook mee. eens een keer doen. Ja. Heerlijk <laughs> Ik zeg, top. het is best wel eens lekker. Ja. lekker die, die, die, dat vraag ik omdat die bakken op de uh, Noordboulevard, zeg maar als je vanaf het uh, station uh, naar ja. het strand loopt. Dus ja. dan, dan, dan, ja. Doorgang, ja. De doorgang. Ja. He, de doorgang. Die bakken de, die nog moeten groeien, de, de ja, bomen die die bomen moeten groeien. die ja. zeg maar vanaf het begin uh, droog In hebben gestaan. Zijn dat. Ja, maar daar is nooit een blaadje aan geweest. Ik heb drie blaadjes gezien. Heel maar, geen blaadjes, dus niet. en die, die bloemetjes die erin zaten ja. dat zag er heel gezellig uit maar die, die takken die, uh, nou die ja, bakken die ging... zijn netjes maar de, de, de rest is niet. In, uh, ja precies niet maar nu zag ik komen. dus voor uh, de Zandvoort, er stond in één keer een olijfboom in zo'n bak en toen dacht ik dat is interessant. oh ja, ja op de eerste ja. plaats is het uh, nou ja half augustus hè, dus zo lang uh, hebben we niet meer uh, olijfbomen zijn volgens mij geen dingen die daar kunnen blijven staan hè, die moeten gewoon weer weg Net als de palmbomen die, die, die niet meer teruggekomen zijn. zijn. Ik, ik blijf dat een wonderbaarlijk ik iets ook. vinden. Wie, wie, wie bepaalt dat? Wie zegt van jongens we gaan dat of dat doen. En, en waarom wordt daar zo slecht uh, gevolg aan gegeven? Ja, de, ik snap heel goed wat je zegt. Want ik, ik zag die sprietjes ook staan, toen dacht ik, nou, dit moeten wel hele snelle groeiers worden, willen, willen we daar de zomer plezier van hebben. Maar ik ben niet een deskundige op groen gebied. Dus ik ga ja, ervan ik uit niet. dat nee, degene die het plant, dat die daar op die manier over nagedacht ja, heeft. Nee. En dat is dan ook de vraag die je kan stellen: van hebben jullie. Uh, op welke criteria. Maken jullie die beplanting? Ik ga ervan uit dat ze zeewindbestendig moeten zijn. Ja. Ja. En als je zegt ze hoeven alleen maar deze zomer te, te staan, dan, dan kies je voor een andere beplanting dan dat ze er de hele winter moeten uiteraard. kunnen blijven ja. staan. Nou ja, ja dat doe je in je eigen tuin op je balkon. Doe je dat ja, ook? zo. Je rekening mee. En dat vroeger hier natuurlijk ons eigen planten, plantenmannetje in, in het dorp mm -hmm. uh, van Kleef. En, die, ja. en die, die wist feilloos: dit kan wel en ja, dit kan ja. niet. Ja. Ja. Want er ja. kunnen zoveel planten aan de kust. Alleen je Jawel. moet wel even weten ja, wat dat ze tegen zeven ja, En, en wat, wat ook bijzonder was, want ik vroeg dan wel eens aan de mensen van uh, uh, de hand, nee niet de hand. de mensen die zeg maar vegen en zo heet. Ja, van de, van de, uh, de, de is dus, dat nu reiniger? reiniging. Uh, ja, precies. Ja, dus, ja, dus. Die dan daar langskomen en dan zei ik van, goh, maar wa waarom zorgen jullie niet voor die planten? Ja, Nee, dat doet de, degene, de leverancier doet dat. Oké, okay. die, die, die bakken? Nou, dus de, de, de watergeven. ja geven, dat was dus ook met die palmbomen, ja, he. Dat zei ik dus speciale, van waarom worden die palmbomen ja. niet verzorgd? Want volgens mij moet dat prima te doen maar zijn. Ik, ben, ik weet niet of ze niet verzorgd worden, hoor. Dat je, wat ik zelf zie, is dat er heel veel aandacht, aandacht lopen, is voor, ja. De, ja. Voor, voor dat soort zaken. Maar de vraag is of ze geschikt gewoon zijn. Ja, Kijk, is als het, je zelfs afgelopen weekend die storm hebt... Is nou, ik, weet niet, ik weet niet hoe het bij jullie met de beplanting is... maar ik had prachtige bakken staan op mijn balkon. En, mij en een deel weggehaald. daarvan ja. is blijkbaar niet... en daar ben ik dan nu goed achter gekomen... <laughs> blijkbaar een niet test. bestand... <laughs> Nee, ja, ja, dit waren voor mij. Ik heb nieuwe makken toevallig. En ik dacht, nou, ik ga eens eventjes uh, kijken. En dan mis, ik, dan mis ik meneer Van Kleef, die ja, mij altijd goed ja. van advies uh, ja. diende. Ja. Kijk, de hortensia's blijven het doen. Maar mijn, yes. uh, de, de, uh, dit deed hij helemaal uit zichzelf. <laughs> Want jij, zat hij hele, hij ik, uh, jij zat helemaal niet aan je telefoon. Siri ging zich er onmiddellijk mee bemoeien. Die gaat er zich in discussie. Oh, en al die, al die verhalen ja. dan toch waar? Ja, ja. Uh, het is zo jammer. <laughs> Big Brother is ja. watching us. Maar het is zo jammer, weet je. Maar het allerbelangrijkste is, ze moeten tegen de wind kunnen. Ja. Ja. Als eerste. Ja. Dat, ja, het en, is en, en, en dat vereist wel, uh, ja. wel een bepaald soort beplanting. Ja. En ik ga ervan uit dat degene die dat moeten uitvoeren... dat ze dit mee hebben gekregen en dat daarna gekeken is want dat vind ik dat mag ik niet je ik ja, de de de denk, tijdens tijdens de denk tijdens dus tijdens dat de deze Nou, maar dit uh, is wel wat ze moeten doen Die olijfboom die daar staat is trouwens een prachtige boom hmm, hij ja. is ook zo dik dus dat ja. is ook niet een, uh, een ja. goedkoop kleine jongen die er staat. Uh, dat is een uh, maar die, die hebben ze dus voor dat grindstuk gezet van de ja, boomerang die, uh, die plat gegooid oh, ja, ja, ja. is. Want uh, ja, de, de vrachtauto's die maakten Rij, nog wel eens een door, verkeerde ja. bocht daar. En uh, nou ja die, die tegels die zijn ook al drie keer weer opnieuw uh, gezet. Onbegrijpelijk, want het zijn gewone tegels. Maar nu rijden ze er niet meer hoor, de vrachtwagens. Ja, maar ja, ze nee. moeten Zij, toch kunnen bevoorraden? Nee, nee, ze moeten gewoon op de weg staan. Maar ze, moeten moeten ze, toch, ze hoeven toch niet op het trottoir te rijden als ze daar niet nee, nodig zijn? Nee, ze kunnen zijn. daar niet meer Ik moet eerlijk zeggen dat ik het aan de achterkant. Ja, de vuilnismannen, maar dat zijn alleen die kleine autootjes. Maar grote wagens komen daar niet meer. Grote vuilnismannen nee, komen nee. de containers niet meer schoon. Ja, maar die horen ja. die die ook in principe volgens mij niet op nee. trottoir. Nee, maar ook, daar is het niet op de ook niet meer hoor daarachter. Het nee. is veranderd. Okay. Je moet gewoon op straat. En dan, Juist, ga je je en dan je moet je met je karretje, net als met de Kijk, dat je naar de strandafgang moet, dat is, dat is een ja. ander verhaal. Maar, ja. maar ook je, zelfs die moeten ja. nog boven soms ja. blijven. En dan moeten ze met een karretje en dan soms naar beneden. Maar als je kijkt naar die, ik vind wel, dat waar de boemer Verdwenen is dat, hebben ze wel heel snel goed ja, goed. heel netjes gemaakt. Ja, ziet hem, uh, ruim, Kijk, en dat hè? is ja. nou die pop-up mentaliteit die ik net bedoel, want dat is wat je moet doen. Ja. je haalt iets weg. En, en je maakt heel ze snel met eenvoudige middelen ja. Ja. ziet het er goed uit. Ja, nou, ja die dit, achterkant dit van die manier, ook netjes. dat ziet er ja. dat dat is echt uit. Prima. Tegels ja, ja. en heel en zo snel, moet het. Ja. heel snel. Ja. Het is tijdelijk, hè? Want dat is natuurlijk, uh, ja, maar, dat, maar dat maakt niks uit. En dat betekent dat je niet al te kostbare maatregelen gaat nemen. Maar dit ziet er toch prima uit. Behalve de boompjes in de bakken. Dat is ja, jouw. Uh, ja, dat ja, is Dat een doorn in het oog ook. <laughs> nou ja, je hoort en, dus Een duindoorn in, dus in het echt, oog. Echt, je hoort echt de ja, mensen ja, die dus voor ja. het eerst dan hier ja. komen en dan langslopen. dat ze dus zeggen van: joh, uh, dat is raar. W wat, wat is dit? Ja. Dat ziet er toch niet uit? En dat, als je dat dan een heel Want die bloembakken zijn wel mooi. Ja, de ja op zich de de zijn echt heel ja, er zit he, wel, ja, die ja, hebben het moeilijk gehad. Allemaal met warmte en regen. En, warmte ja. en regen. Ja, ze hebben ze geprobeerd te slopen. Dat ja. is ook wel te zien. Ja. Maar We zijn is, ze mensen hebben die er een die... omgegooid ook, ja. zelfs heb ik ja. gezien ook. Ja. Maar, ja, maar. Ja. maar als, je, als je bij de entree van als je een toeristenplaats binnenkomt, dan word je, zelf, word je zelf ook blij als je begroet wordt met verzorgde plantenbakken en dergelijke. Ja, want die doorloop, zeg maar, onder. Met al die bordjes, de ja, strand. Is dat is geweldig. Ja, dat is echt dat is heel die mooi. Bankjes gedaan. waardoor de kinderen beschilderd zijn. Dat ziet er echt ziet er super uit. Ja. uit. Maar ja. dat is die pop-up wat ik bedoel. Welkom en waar kan ik mijn fiets neerzetten dan? Ja. Juist. Dan hebben we het verhaal <laughs> weer rond. Ja, zo ja, ja. is het toch? Ja. Nou ja, dat ja. zou op zich wel een hele mooie plek zijn. Om daar bijvoorbeeld een fietsenstalling te maken. Ik bedoel, als je dan een plek nuttig wil uh, Je bedoelt maken. waar de, de Boemer heeft nee, gestaan. Ja, precies. Dat ja. is, dat is ja. een heel groot ja. stuk. Ja. Daar ja. kun je makkelijk je fietsen uh, kwijtraken. En als je daar. dat goed begeleid en uh, je en, uh, zet en ergens die, die, die, die een pijl op van jongens, daar kun je hem neerzetten. Daar kun je heel wat staan, denk ik. Bijvoorbeeld, ja. Nou, ja. bij deze. Nou, ik geloof er ook altijd in dat als je de bewoners en de gebruikers van de omgeving zelf daarbij betrekt. En dat is eigenlijk ook een voornemen wat, wat in het raadsprogramma staat. Waarvan ik denk, nou, daar mag wel eens wat meer aan gedaan worden. Ja. Want mensen die er zelf wonen of die het zelf gebruiken, die hebben vaak de beste ideeën dat is over zo. oplossingen. Ja, omdat ze er elke dag zijn. Dat moet je niet de vanaf de te van achter een tafel gaan nee, bedenken. Nee, nee, dat nee. moet je aan de mensen zelf overlaten. Ja, helemaal waar. Wij wachten eigenlijk op onze volgende gast. Uh, behalve als Mike zegt, ik wil graag nog wat extra's kwijt hierover. Nee, ik, ik, volgens mij is mijn verhaal van de fiets. Hè, is heel duidelijk dat was, geworden. Is, uh, dat, ja, en dan begrijp je ook waarom het ons zo'n doorn in het oog is. Het is iets in dagelijks gebruik. Van mensen. En het gaat om de toegankelijkheid. Ja. Van, uh, van vele personen. En het is in belang ook van de winkeliers. Zeker. Maar ook van mensen die in een rolstoel zitten. Ja, die, er door kunnen. Ja. Die, uh, die willen overal bij betrokken blijven. Mm -hmm. Die moeten er wel goed door kunnen. Punt gemaakt. Helemaal. Wij hopen op een goed gevolg. Ja. Dank je komst. wel voor die komst. Wij uh, luisteren naar muziek. Uh, volgens mij is dat de uh, Dire Straits in dit geval. Als ik het goed heb. So oh, far oh, away. Oh, en oh, dan uh, oh. ja, daar gaat hij Tot zo. En dan gaan we vast gewoon met uh, Susanne <muchas> <dat is> <muchas> You're so far away from me and where are you when the sun goes down you're so far away from me you're so far away from me you're so far i just can't. away from me it's so far Daar zijn we weer. Uh, bij ons zit uh, Suzanne Klaassen. Uh, en wij riepen net al: van uh, toch geen familie van? Ja, inderdaad, Natuurlijk. wel. Familie van de Klaassen die we vorige week in het programma hadden. En uh, jullie zijn neef en nicht, hè? Ja. Volle neef, volle en, volle neef en nicht. nicht ja. Helemaal leuk. Ja. Uh, en jij komt praten over Juttersgeluk, uh, wat uh, de pop-up atelier gaat openen bij de Passage 20. Dat is op de hoek, dus, dus naast... Uh, nou, nee, er zit nog één winkel ja, tussen, hè? Uh, de, de, de tattoo shop dus, zit er tussen, precies, dus, Ja, dus, uh, ja je, ik, je liet net even de poster zien uh, van uh, de aankondiging van het uh, plastic soep. Kansen voor het oprapen. Ja, ja er, er is zoveel wat er op dat strand ligt. En uh, ja, het is, het is niet alleen maar rotzooi, hè? Nee, het is zeker niet alleen rotzooi. Uh, we treffen wel een heel hoop uh, aan. Dat, dat schrikt wel eens af. Maar uh, ja, tussen dat rotzooi zit heel veel mooi materiaal. Waar je mooie dingen mee kunt maken. Ja. En, uh, dat wat, doen vind, wij. wat vind je dan al zo al? Behalve dan plastic flessen en zo. Die ja, potflessen. eigenlijk is het assortiment uh, altijd een beetje hetzelfde. We vinden heel veel scheepstouw. Mm. Uh, mooi gedraaid touw. Maar ook resten van visnetten. Dat is geweven touw. En we vinden vispluis. Dat zijn uh, nylon. Dat zijn nylondraden zeg maar, die aan de onderkant van sleepnetten zitten. Dus hele verschillende soort touw waar we allemaal verschillende toepassingen voor hebben. En natuurlijk inderdaad plastic doppen en plastic flesjes. Mm -hmm. Maar ook heel veel uh, bijvoorbeeld van die tuutjes die aan ballonnen, van die oh heliumballonnen ja. zitten. Touwtjes, uh, veel wattenstaafjes... Uh, we vinden allerlei uh, soorten nou, komen stukjes dan plastic. Dan ja, wat? ja, dat uh, die die gaan echt door de filter van de riolering. Uh, zeg maar. Oh, die die gaan er doorheen. Mee? Ja, oh. die spoelen overal dus die, doorheen. Oh. Maar die doe je toch ook? Die doe je toch in een prullenbak? Ja, ik? maar ik denk toch dat dat op de een of andere manier oh. in het riool terechtkomt. komt en wie uh, weet in de zee. Inderdaad. In like, ja, ja. Dus, uh, en ja, voor de rest, ja, de, de, de, de vreemdste uh, troepjes zeg dus ja. maar, en ook. Uh, uh, heel veel uh, strandspeeltjes zo na, dit, ja. uh, na het zomerseizoen. Ja, ik, ik raap ja. uh, dat altijd jaren door. schepjes. ik ja. schepjes en ja. vormpjes enzovoort. Ja. En die stop ik in een tas. Ja. En ik, ik had eerst een neefje die, zeg maar, van leeftijd was dat hij daar heel blij mee was. En nu ga ik het gewoon naar de tweedehandse, uh, ja. hoe heet het, de kringloopwinkel uh, brengen. Ja. Ja. En dan hoop ik dat er weer kindjes komen die dat dan maar ja, mee precies. kunnen nemen. Ja, wij en, knopen netjes van het vispluis en stoppen daar dan de gevonden vormpjes weer in. Oh. En zo proberen we weer wat inkomsten te genereren voor onze stichting. En dat verkopen oh, dat jullie leuk. dan? Ja. Dat verkopen we dan nou, weer. Ja. dat is een Slims, goed hoor. idee. Ja. Ja. Oké, okay, ja. dan weet ik waar ik naartoe moet. Ja, <laughs> ja moet ze wel even in, ja, hier in, het, in even de winkel ook het. leggen. Want ik ja, besef dat we ze nu even die, uh, ja. hebben we ze in ons atelier in uh, Overveen liggen. Ja. Ja. Ja. En, van, en van de flessen, wat, wat maken jullie daarvan? Ja, van de petflessen. Dus hebben we een hele mooie techniek uh, een paar jaar geleden al aan, uh, aangekocht van een ontwerper van de uh, Design Acad Academie en uh, ja, dat is een soort flessenpeller waarmee we draden kunnen uh, trekken van die flessen en die um, draaien we in elkaar zoals bijvoorbeeld bij het scheepsvaartsmuseum ook is te zien hoe touw geslagen wordt en dat fixeren we met een feun en op die manier kun je springtouwen maken Ach. van petflesjes en we hebben dan weer een heel uh, ja, aparte techniek uh, bedacht om uh, leuke klosjes daarvan te maken en dat is uh, een van onze uh, ja, uh, uh, ja, klassieke producten die die we eigenlijk al een paar jaar in ons assortiment hebben, maar die we nu ook demonstreren hier in ons. Uh... Precies, dat, ja. dat ja. wou in ik het even vragen. Je, vragen ja, jullie hebben ja. workshops. Hè? Ja, dat is klopt. een workshop. Uh, betekent dat dan ook dat, uh, zeg maar, kinderen uh, dat kunnen leren en dan bijvoorbeeld uh, als een soort creativiteit uh, uh, op school kunnen doen? Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk knutsellessen uh, of in ja. ieder geval handwerklessen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet uh, ja, precies, op school. Ja. Maar dat is natuurlijk heel goed om. Ja, ja, creatief met afval. Ja, ja. Hè? En, en op de eerste plaats dat kinderen zich bewust worden van het feit van... jongens, het hoort niet op het strand, het hoort in de prullenbak. Maar ligt het op het strand, pak het op, neem het mee... En ga er dan op school iets leuks van maken? Ja, nou ja, dit, met dit, uh, deze pop-up locatie willen we inderdaad uh, veel mensen inspireren om er iets mee te doen. Mm -hmm. En uh, scholen kunnen altijd een aanvraag bij ons doen. Maar wij zijn primair eigenlijk voor de mensen die uh, op, om wat voor reden dan ook geen betaald werk kunnen doen. Maar wel iets willen betekenen voor onze maatschappij. Mm -hmm. En uh, met deze pop-up uh, locatie willen we ons werk ook graag naar buiten brengen. En uh, ook laten zien wat die waarde precies is... En uh, ja, de, de workshops worden ook gegeven door onze vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die ook uh, dat kunnen. Daar heeft mm -hmm. in staat. Hè. Maar op de achtergrond werken ook uh, heel veel mensen mee. Die uh, ja, wat, wat meer beperkingen hebben. En niet zo uh, goed uh, kunnen functioneren in een betaalde uh, baan. Of in een omgeving waar veel mensen zijn. Of waar je nou, iets met educatie kunt ja. doen. En uh, ja, dat, dat willen we eigenlijk laten zien. En daar gaat uh, onze foto-expositie die ook over, die uh, op de pui, we hebben een hoekpand, dus ja. aan de raamkant te zien is, ja, wat, het, uh, wat op de achtergrond de mensen ook allemaal doen. En uh, ja, wij willen inderdaad op deze manier ook veel mensen en ook scholen en vooral kinderen inspireren. Ja, ja. nou, het lijkt me ja, een super idee ja. om, om kinderen daar mee ja. te, uh, ja. te, te trekken. Het leuke is uh, dat wij al gezien hebben die paar dagen dat we nu open zijn, dat uh, veel kinderen ook uh, voor het raam blijven staan. Die vinden het fascinerend ja. en blijven ja, echt ja, kijken, ja. ja. Het komt van het strand, hè, dat is duidelijk. Ja. Uh, hoe wordt dat aangeleverd? Hoe gaan jullie uh, struinen ja. of jutten? Ja, gaan jutten. jutten. Ja. Zo, uh, vroeger hè, werd je uh, gejut vanuit uh, armoede om wat ja. uh, hout uh, in de kachel te kunnen stoppen. Ja. En nu doen we het vanuit welvaart, zeg ik altijd maar. Ja. Onze consumptiemaatschappij maakt het dat er zoveel plastic ook op het strand ligt. En wij gaan vanuit uh, ja, onze locatie in uh, Overveen, waar we al vier jaar uh, werken, gaan we drie keer per week naar het strand om daar te wandelen met elkaar en te rapen. En dat is een hele fijne... zakken vol leuk, met spullen leuk, gaan de ja, nou ja, soms wat minder. Je hebt, ja, als het rustig weer is, is er wat minder te vinden. Ja, maar met, met die storm dan komt er heel wat en los En met de storm, ja, ja, soms verbaas je je. En ja, dat is het fascinerende natuurlijk van het strand. Hoef ik jullie antwoord dus natuurlijk ja. niet uit te leggen. Elke dag is weer anders. Ja, klopt. En uh, ja, het is een soort oer hè, wat daar is. Dus de mensen maken hun hoofd leeg... We zijn ook in contact met anderen. En ondertussen doen we iets goeds door al het vuil op te rapen. Ja. Het is gewoon een hele fijne manier om uh, laagdrempelig toch iets uh, ja, mee te doen in onze maatschappij. We komen festivals aan. Ja. En meestal is het zo dat na de festivals ook nog wel het een ja, en ander ja. blijft liggen. Ja, zeker. Dus dat ja. zijn de uitdagende momenten ja. om uh, te gaan lopen. Ja. Klopt. Nou, ja, ja. Ja, ik vind ik moet zeggen dat de, de meeste strandtenten die doen wel dat aan wel het opruimen. Hè. Dus de, ja. de, de volgende ochtend vroeg, daar zie ja. je dan ja, heel veel zijn. liggen. Ja en als ze dan eenmaal opgeruimd uh, hebben dan, nou ja, dan blijft er niet ja. zo heel veel Wij merken over. ook hoor dat uh, de bewustwording, uh, een paar jaar geleden was het nog, als je het over plastic soep had, sommige mensen keek je nog vreemd aan en nu weet iedereen wat het is wat het en steeds meer mensen gaan ook rapen en dat is ook leuk in de loop der jaren leren wij dus ook allemaal jutters en vaste mensen kennen die rapen en ja. sommigen die komen dat één keer in de zoveel tijd bij ons afleveren ook, dus op die manier komen we ook aan ons ja. uh, materiaal. Nou, ik uh, ben blij met uh, deze tip, want uh, nou, uh, ik, alles loop, wat, ik, ik ja. vind nog wel eens wat ja. op het strand. Ja. En, ja, het, het gaat meestal bij uh, Telassa gaat het, uh, de grote container ja. in, maar ja. uh, als ik uh, daar uh, iets mee uh, kan doen, dan uh, nou, prima. Ja. Dus bij deze houden we dat... Uh, Hebben we jullie dat eigenlijk aanhouden. contact met het uh, Juttesmuseum hier in uh, Nou, dat, in dat vragen veel mensen en dat is zo raar, want het is er eigenlijk gewoon nog steeds niet van gekomen en dat oh. is helemaal niet, niet bewust. Uh, ik ken het Juttersmuseum wel. En ja. ooit in het begin, toen ik net met Juttersgeluk begon. heb ik wel eens een, een combinatie gedaan met een partijtje. Dus dat we ja. daar eerst een rondleiding kregen. Ja. En daarna ging ik dan met Jutten. de kinderen het strand op. Maar uh, ja, ik, ik heb zoiets, ja, wij zijn met onze bezigheden bezig. En als wij. Weet je, als we. Het, het gaat ooit een keer samenkomen natuurlijk. Ja. Maar het is er nog niet van gekomen. Oh, nou ja. En we hebben wel. Um, op verschillende markten in het begin, ook bij het bezoekerscentrum van de Kennemerduinen, in het begin ja. van de Zeeweg. In het begin wel eens steentjes bij elkaar, naast elkaar gehad. Dus als wij dan iets vonden, dan gingen we bij hun vragen van: weten jullie wat dit is? En zo zijn we wel een hoop te Je weten kan gekomen. Kan van elkaar leren, hè? ja, elkaar zeker, ja. heel interessant. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld die kleine klinkertjes uh, die we wel eens vonden baksteentjes. Dat ja. was dan ballast wat meeging naar uh, Zuidoost-Azië, zeg maar. Als de specerijen weer terugkwamen. Oh, en daar, oh ja? Ja, dat, oh. ja, van heel vroeger. En dat, oh. dat, dat, dat kwamen we dan te weten van het Littersmuseum. Dus het is superleuk. Ja. Maar ik denk, ja, nu we echt zo dichtbij zijn, gaat dat natuurlijk wel, uh, ja, wel een keer ja. weer komen. Ja, ik verbaas me er ook zijn. over dat er bijvoorbeeld straattegels dan in de branding liggen. Ja. En dan denk ik, hoe dan? Ja. Dat denk ik ook. Ja, de raarste ja. dingen. Want wat mij ook nog even te binnen schoot. Wij vinden bijvoorbeeld ook heel veel schoenen. Oh. En het zijn ja. niet alleen teenslippers van mensen Linke die schoenen dat... schoenen vaak, hè? Dat hoor je in het nou, Juttersmuseum dat altijd. Dat zou ja. Ja, nog eens eventjes... Wij hebben zakken nee, vol. Echt? Ja, ja. Nee, echt? Ja, dat heeft met een soort van... Uh, ja. de, met de stroming te maken, ja. geloof ja. ik. Ja. <laughs> maar ook inderdaad veel werkschoenen en zo. ja. ja. ja. ja. En al dat touw, dat komt van die, van die vissersschepen natuurlijk. Die ja. gooien dat overboord, denk ik. Ja, Netten. of ze verliezen het. Ja, ik denk dat het ja. niet zozeer en, bewust is... Nee. dat ze dat overboord gooien. Dat is ook wel weer. Hè? Dus ja, ja, we vinden ook viskratten ja, ja, Of een stukje oh, ja. breekt af. hè Want dat kan natuurlijk kan ook dat er ergens iets ja. afbreekt... Ja. en dat dat dan in de bodem ja. van de zee verdwijnt. Ja. En dan Kijk, en we zijn natuurlijk ook... de laatste jaren is de bewustwording over... dat je niet zomaar je afval overboord gooit. Dat is uh, sinds de laatste jaren echt een kanteling ingekomen Dat dat niet meer kan. Maar we hebben natuurlijk nog wel een historie ook op te ruimen. Dus ja, er uh, komt nog heel wat veel boven water inderdaad Heel veel dingen die nog van vroeger, En wat is het gekste wat, je, wat jullie ooit hebben binnengekregen? Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Het zijn vaak de hele kleine dingetjes. Een leuk speeltje uh, wat ineens oppopt. Een van onze vrijwilligers heeft dan zo'n smurf gevonden. Nou ja, dat is natuurlijk ja. grappig als je zoiets vindt. En geld? Geld vind je dat misschien? Geld, soms oude muntjes ja We hebben oh ja, ook wel eens een oh, oude muntje ge gevonden. Oude botten ja. vinden we ook oh, wel eens. Ja. En uh, ja, ik heb zelf uh, heel in het begin wel eens een, een soort uh, fles gevonden... Met, uh, waar brandbaar spul in had gezeten. Okay. En een aantal overals waar de armen en benen van uh, weggebrand waren. Heel raar. Oh? Maar ik denk dat het een soort studentenontgroedingsactie is geweest. Dat <laughs> uh, ja. hoop je dan? Nou, dat hoop ik, ja. Maar uh, zo, ja, dat vond ik wel een beetje raar. En voor de rest, ja, het, het, ja het, je verbaast je gewoon altijd. je ja. altijd elke keer weer. Die mensen bij jullie, hè? Je zegt, dat het zijn mensen die bijvoorbeeld niet uh, regulier werk kunnen doen. Ja. Om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, vanwege hun gezondheid, geestelijk of lichamelijk. Ja. En hoe komen deze mensen bij jullie dan om zich bij jullie nuttig te maken? Ja, ik denk dat dat nou ja, wel... we hebben veel contact nu ook met uh, de sociale sector. Met het Sociaal Wijkteam hier in uh, Zandvoort. En met Pluspunt. Oh, en uh, okay. bij de Blauwe Tram hebben we ja. ook onze informatie. Uh, Ligt er nog niet, maar dat komt komende week. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb contact met de mensen die uh, daar ook uh, werken. Uh, dus we hopen dat er mensen naar ons doorgestuurd worden. En wij maken natuurlijk uh, reclame ook voor onze Open Juttersochtend. Dus mensen kunnen gewoon een keer uitproberen. Nee, is ik het vind dat het wat zo voor grappig, mij? Want ik werk bij Pluspunt. Ja, ik nou, ja. had er nog dus, niet ja. van gehoord. Nee, nou ja, dat is dus uh, we nog wel een, te doen. een ja. informatiemomentje ja, voor precies, mij. Ja. Ja. Zeker. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En uh, ja, we proberen vanuit die hoek uh, natuurlijk ook mensen binnen te krijgen. Omdat wij, uh, ja, echt staan voor... En je voor... in de denk ik. Ook. Ja, ja, ja, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in ja. onze maatschappij. Ja. En uh, veel mensen die nu bu buiten de boot vallen, kunnen een hele belangrijke rol spelen. Zeker. Juist ja. om de mensen die... Veel te consumeren hebben. En uh, misschien heel onbewust heel veel bijdragen. En die plastic soep om die eens bewust te maken. Ja. Van ja. Hey, let eens op je consumptiegedrag. En ja. Uh, ja. hoe je omgaat met onze, onze aarde. Dus wij zorgen zowel voor mens en milieu. En uh, ja, op die manier willen wij zo duurzaam mogelijk uh, ja. zijn, zeg ja. maar. Ja. En ja, doe je ook goed. naar, naar scholen gaan, zeg maar? Naar lage Ja, school. we hebben wel eens. Ja, maar dat, dat, dat, dat zei ik in het begin. Ook onze core is eigenlijk echt een, een soort community: een groep mm -hmm. te formeren. We hebben in Bloemenau ook een ontzettende fijne groep. Sommige mensen zitten al vanaf het begin. En sommige ja, waar zitten jullie in Bloemen nou? Wij zitten op het oude, ja, ik noem het altijd het oude Zandwaaierterrein. Maar dus naast Copernicus, waar vroeger het bezoekerscentrum zat. Oh, het oude uh, Dus als je het oude zand, zand, bezoekerscentrum Ja, dus tegenover. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, tegenover, ja. ja. En dat is een hele mooie groene omgeving. Mm -hmm. En een hele rustige, geschutte werk. Plek, ja, uh, en dat is dat. een hele fijne plek waar uh, ja, sommige mensen twee dagen per week komen werken. Ja. Sommige een ochtend. Ja. sommigen komen echt alleen om mee te gaan naar het strand. We hebben een bus waar acht mensen in kunnen en dan rijden we heen en weer. En uh, ja, dat werkt daar. Het is heel succesvol. En wij dachten, ja, als het bij, uh, daar lokaal kan, dan kan dat hier dat ook. Hier en dan kunnen we ja. nog veel meer mensen ja. Ja. bereiken ja. en betrekken. Ja. Zijn jullie een stichting? Ja, we zijn okay. een stichting met de ambistatus. Oké. Okay. Ja, dus ja, uh, ja wij... Leven voor een groot deel ook van de subsidies. subsidie. Subsidie, ja. Ja. ja. Mooi. En we proberen, ja, dat pro proberen we zo veel mogelijk 50-50 uh, te doen. Dus ook wat inkomsten te genereren met de producten die ja, we maken. Ja, want je maakt dingen, dus die verkoop je dan weer. Ja, en dat is weer. ook wel heel mooi voor de mensen die bij ons werken. dat, ja, ik noem het altijd een soort handelingsperspectief hebben. Van ja, wij, hebben, wij verkopen onze producten in verschillende winkels in Haarlem. Mm -hmm. En hier in Zandvoort bij Studio 11 bijvoorbeeld ook. Ja, en als er dan weer een bestelling komt, is het natuurlijk heel leuk om. Te zeggen, nou, Waar zit Studio 11. Studio 11 is ook een dagbestedingsplek. En dat zit uh, tegenover het Zandvoort, Zandvoorts Museum. Naast uh, het circus. ja. een oh, het atelieretje. Ja. ja, ja. ja, dat ja. Is, dat, ik, Van Thomas, daar, ja, Thomas Huis zitten ja. daar. Ja. Ja. ja. En we hebben de afgelopen jaren... hebben wij uh, Expeditie Juttersgeluk altijd georganiseerd. En daar deden zij ook altijd aan mee. Ja, ja. Dus dat is superleuk. Ja, dat zijn wel de pareltjes vind ik hoor. Ja. Zulke plekken. Ja. ja, ja uh, heel bijzonder. Dus Leuk. ja, wij, ja wij hebben een pareltje in Overveen en wij hebben nu een pareltje in een tijdelijk pareltje in Zandvoort. In Zandvoort ja. we hopen ja. dat wat wat is eventief. dat eigenlijk voor een plek? Want ik bedoel, er is natuurlijk nu. Uh, uh, het is pop-up, een pop-up plek. Ja. Dus ja. dat het dus tegen de grond gaat blijven al die Tot die open, tijd blijven die dingen de daar dus ja. En dan, daarna komt er weer wat anders. Weet je? Ja. Maar dat het toch goed Ik vind het wel slim om op ja. die manier... Ja, dat gaat het natuurlijk met name om het straatbeeld ja, te veraangenamen. Ja, en ja, niet, het het de, niet. Tegen, ja, de vloedering ja, je, tegen te ja, gaan. Dat en wij ja, en daar lopen heel blijven. veel mensen langs. Het ziet dus er goed Ook met waar is. Dat is allemaal prima. En voor ons biedt het natuurlijk ontzettend mooie kans om te laten zien waar we mee bezig zijn. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, heel veel mensen kennen Nou ja, goed. In ieder geval tot november. Ja, uh, kunnen toch, mensen ja. daar langs Wat neer zijn de openingstijden? Nou, we proberen op dinsdag, donderdag en vrijdag zoveel mogelijk open te zijn. En dat zal met name denk ik in de ochtend zijn. Want dan gaan we met onze groep, ook uh, een klein groepje uh, hier werken. Op woensdag hebben we open juttersochtend Dan beginnen we of verzamelen we daar om 9 uur. Het duurt tot half twaalf ongeveer. En dan zegt iedereen welkom. En we proberen zoveel mogelijk op zaterdagmiddag en op zondagmiddag open te ja. zijn. Tussen twaalf en vier. Ja, ja, maar goed, dat staat dat ook op de deur. Hè, want het staat op de deur ja, ja, en op onze mensen website willen... juttersgeluk.nl kun je dat ook allemaal naar En de mensen kijken. komen heel veel langs, hè, want het is een hele goede plek. Ja, heel en leuk. Trein en door. We hebben al ontzettend veel leuke reacties. En uh, Wim Kruiswijk, de oerjutter noem ik het, van ja. Zandvoort, die is ook al uh, langs geweest. Oh, heel leuk. Leuk. Ja. Ja. Ja. leuk. Ik, ja, uh, ik vind ik, het, het idee. echt uh, prachtig. Dankjewel. Helemaal leuk. Ja. En ik ben ook heel benieuwd. Uh, en ik, ik moet nu zeker inderdaad aan de overkant bij het Zandvoort Museum een keer gaan kijken wat daar dan voor uh, dingen Spulletjes, liggen. Spulletjes, ja. Spullen van ja, Onder andere de die, springtouwen. Ja. Uh, ja, nou ja goed, maar dat zijn toch ook leuke dingen om cadeau te geven om maar even wat ze noemen. Nou, ja, uh, daar zit dan in ieder geval een origineel aan. Uh, cadeau. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja. Nou, dankjewel, heel ja, veel succes is, en, tot, en de tot, keer tot de volgende misschien. keer. We luisteren ja, even naar muziek dankjewel. en dan komen we zo meteen weer terug. Weer terug. En wat ik nog even wilde zeggen, namelijk uh, dat wilden we. Uh, Hoe heet ze? Um, sorry. Susanne Klaas wilde dat nog even zeggen. 28 september is de Nationale Burendag en dan nodigt zij haar buren. Dus uh, dat buren, is alle buren, alle buren en uh, dat, ja. dat kun je heel wijd uh, zien. Ja. Uh, die, dan nodigt zij de Buren uiten om langs te komen voor een kopje koffie en voor een beetje gezelligheid en, en kennis hoe, te hoe maken het, met wat elkaar. Gelukkig, ja. Ja. Wat wij vandaag in de krant lazen bij de regio is dat de regio zes vervuilde locaties kent waarvan er eentje in Zandvoort is. Uh, vijf in de Haarlemmermeer en die in Zandvoort, die uh, is aan de Louis-Davidstraat. En wij zijn toch wel heel erg nieuwsgierig welke locatie dat dan zou mogen zijn. Dus uh, als iemand daar iets over te vertellen heeft, dan, dan hopen horen wij dat, dat graag. wij dat uh, graag uh, horen van hem. Goed, uh, Roy deed de techniek vandaag. Dankjewel, Roy. Ja, alsjeblieft. Dank. Uh, en Roy wil nog even wat uh, zeggen over... Uh, wat er gaat gebeuren en dat we eigenlijk op zoek zijn naar techneuten. Ja, ja. eigenlijk wel hè. Ja, want uh, want ja, het is toch een probleem. Ja, goedemorgen ja. Zand, Het is wel een van de programma's die. Uh, toch wel op de techniek draait. Je hebt de studio, hè? dat is het mengpaneel en alles. En dat doet de DJ vaak zelf. Maar bij Goedemorgen Zandvoort is er altijd een techneut bij. Die de schuiven bedient voor ja. Goedemorgen Zandvoort. In principe een heel makkelijk systeem. Ja. Um, maar ja, we zoeken mensen daarvoor. Uh, sowieso binnen de omroep voor de techniek te doen. Algemeen uh, hè? In het algemeen ja, ja. zoeken we mensen, en uh, vrijwilligers. Um, en vind je dat nou uh, leuk? Dan kan je altijd even een mail sturen naar... Uh, programmaleiding@zfmzandvoort.nl ja. en dan komt dat bij de programmaleiding terecht en dan wordt er zeker even contact met ja. je opgenomen. Het, het is uh, in totaal ben je er drie uur aan kwijt op. Uh, op de zaterdagochtend. Ja, rond derden, half tien begin je. En tot, tot uh, half één uh, half half half ben je he? met afbouwen ja. ben je ja. klaar. Ja. Ja. En het is gewoon heel veel gezelligheid: een kopje koffie. Veel mensen over de vloer. Dus het is zeker de moeite waard om. Uh, als je mensen wil herkennen, uh, kan je zeker uh, ja. de moeite nou, waard nou, ja maar maar maar Je kan niet alleen maar mensen meer kennen, maar je wordt geïnformeerd. Uh, ja, je het het blijft van van op de hoogte van wat er in het dorp gebeurt. En uh, ja, ik, uh, ik vind dat ook een van de leuke dingen voor mij om te presenteren. Is, is dat leuk. je dat je zoveel variëteit hebt in. Uh inderdaad de mensen die je hier ontmoet en de onderwerpen waar het over gaat is altijd ja, een. Ja, dat, dat ja, maakt breed en ruim. en Roy, uh, uh, leeftijd is dat nog een is Ja, dat leeftijd nog een... is, is wel, uh, natuurlijk wel belangrijk we hebben hier uh, ook regelmatig jongeren gehad jong, van 12 uh, jaar jongens, zoals ja. Thomas Dans de Jong begon, en die he? is gewoon lekker do ja. doorgestroomd binnen de omroep ja. dus als je 12 bent en je denkt van nou ik vind radio leuk, kan je gewoon lekker meedraaien en uh, dat, dat maakt de omroep zo de omroep het is één grote familie ja. die allemaal een passie hebben voor uh, media, radio en televisie. En, uh, ja, dus daarom is het zeker de moeite waard om gewoon lekker mee te draaien met die radio. Ja. Uh, techniek te leren. Misschien ook in de toekomst presenteren. Dat kan natuurlijk allemaal. Want we zijn lekker aan het bouwen met de omroep. En dat uh, gaat uh, de ja, toekomst Ja, want Dit uh, was merken. ook een kweekvijver. Ja, Goedemorgen Zandvoort. Ja. In het begin kwamen hier alleen maar jonge jongens. En die hebben dit zo geleerd. En die zijn ja. doorgestroomd ja. naar andere programma's. Dus zeker weten. Dus, dus als ja. ben je 16 jaar... Ja. Uh, Kom gewoon even desnoods binnenwandelen bij Goedemorgen Zand. dat kan ook. Nou, je kunt ook je met je ouders komen. Hè? Als je ja. jong ja, bent, natuurlijk. je bent 12 en je bent ja. misschien een beetje onzeker, maar je ouders weten dat je het leuk vindt, neem je ouders gewoon mee vader op je moeder of allebei, dan maakt niks wat, uit, wat het is, ja. dan komen ze hier gewoon kijken en dan kun je kijken naar de techniek en dan heb je toch een klein beetje ondersteuning ja, ja. van hun. Altijd. Zoals bij mij ook gebeurd hoor, ik ben hier begonnen en ja. daarna ben ik doorgestroomd ja, ja, maar dat is het naar de ook, studio. He, ja. Ja. Hier, hier begin je hè, ja. eigenlijk. Uh, ja. Ja, er zijn heel veel leuke programma's in de studio altijd. We hebben natuurlijk uh, zaterdagochtend, ja, hebben we Toebak, ja, vanmiddag hebben we natuurlijk uh, van twee tot vijf hebben we, uh, hebben we ook uh, zaterdag op zaterdag. Ja. Op zondag hebben we jazz en we hebben allerlei andere programma's. Voor vanavond, Zand Lunst. Elke dag. dag. Uh, we hebben uh, andere muziekprogramma's. Genoeg. Genoeg. We, we, we stromen ja. van de vrijwilligers dat we nu rond de 50 vrijwilligers hebben binnen de omroep. Ja. Maar uh, ja, met die 50 vrijwilligers redden we toch niet. Dus. Schroom niet om even te informeren bij, uh, bij de programmaleiding. Zeg nog eventjes waar mensen zich kunnen melden. Programmeleiding.zfmzandvoort.nl okay. ja. En anders gewoon hier naartoe komen op zaterdag. Zeker weten of er is naar de studio. iemand die je uh, kunt aanspreken. Zeker. Uh, rest mij nog ook Dankjewel. te zeggen dat ze na deze Goedemorgen Zandvoort om 12 uur kunt u luisteren naar een uitzending van ZFM Oud Zandvoort uit 2011. ...waarin Pieter Jouwstra, ons wel bekend... ...terugblikt met Tom Loyer ...op de gemeentelijke vuilgeophaaldienst ...en de KNRM in zijn periode. Ja, ja. En dat is een hele leuke uitzending. Ja, leuk. want, ja, ja. Die, die zijn wel aan elkaar gewaagd, die ja. twee ja. mensen. Nou, wij gaan afsluiten. Ja, we sluiten af. Wij danken Hotel Hoogland ja, voor de koffie, de thee en het water. Uh, onze gastheer was voor de laatste keer Rick van Schie. Dank je wel, Rick, voor al je goede zorgen de afgelopen tijd. Het gaat je goed... Dank. Uh, Roy van Buringen, dank je wel voor de techniek. We zijn er heel blij mee. Uh, dankjewel Irene voor de presentatie. Dankjewel Gerry Rutte. Het, het was, was heel weer fijn. Gezellig, ja. De redactie was in handen van Gert van Kuik. En de eindredactie was ook van Gerry Rutte deze week. Zoals ja. altijd. En uh, ja, nogmaals Hotel Hooghand. Uh, het is een uh, goede gastheer. Ja. Dankjewel en. Floris uh, dat we er weer mochten zijn vandaag. En wij wensen iedereen een fijn weekend. Uh, een het zal een Het zal <laughs> een beetje regen zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee, ja. Het gaat jullie goed. Tot de volgende weekend, keer. Tot de volgende keer. Dag.